12 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Rond deze tijd beginnen de boerenprotesten bij acht provinciehuizen na een oproep van LTO Noord. De boerenorganisatie wil dat de provinciale regels over stikstof van tafel gaan of opgeschort worden. Na een protestactie vrijdag in Friesland hebben de boeren daar hun zin gekregen. Woensdag is er een grote landelijke protestdag. Die begint bij het RVM in Beeldhoven en verplaatst zich later naar het Binnenhof in Den Haag. Het Syrische leger is Tamar binnengetrokken in het noordoosten van Syrië. De plaats ligt een kleine 40 kilometer van de grensplaats... die dit weekend door het Turkse leger werd aangevallen. Het Syrische leger heeft over de militaire operatie afspraken gemaakt... met de Koerdische IPG-militie... die tot een week geleden heer en meester was in het gebied. Door de militaire ontwikkelingen dreigt er een confrontatie... tussen het Turkse leger en de syrisch koerdische gelegenheidscoalitie. Negen Catalaanse politici zijn veroordeeld tot lange celstraffen voor opruiing rond het onafhankelijkheidsreferendum van twee jaar geleden. Het hoge rechtshof legde straffen van 9 tot 13 jaar cel op. Drie anderen werden alleen schuldig bevonden aan ongehoorzaamheid en hoeven niet de cel in. Onder de veroordeelde is niet de voormalig regio regiopresident Puigdemont. Hij is naar België gevlucht, verwacht wordt dat Spanje opnieuw werk zal maken van zijn uitlevering. De Franse politie heeft vijf mensen opgepakt na de dodelijke steekpartij... eerder deze maand in het hoofdkwartier van de politie in Parijs. De vijf hebben mogelijk banden met de dader die zelf is doodgeschoten. De 45-jarige man stak op het bureau waar hij werkte vier mensen dood. Volgens de Franse justitie zijn er aanwijzingen... dat hij zich jaren geleden bekeerde tot islam... en daarna steeds radicaler werd. Het is nog niet duidelijk waar de vijf opgepakte mensen van worden verdacht. Het weer. Enige tijd lichte regen of motregen. Vanmiddag nog kans op een enkele bui. Het wordt 14 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen veel bewolking en op veel plaatsen enigheid regen. Dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file en dat is op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... tussen Kno. Beverwijk en Akersloot. Je hebt daar iets meer dan vijf minuten vertraging.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 naar ZFM Lunch, Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Joejoe, daar zijn we weer. Alweer een week achter de rug. Wat gaat het snel, hè? Ik loop hier de studio uit en voordat ik het weet zit ik er weer, weer een week voorbij. Jongens, jongens, jongens, hoe hebben jullie het weekend gehad? Nou, ik hoor niemand. Jullie luisteren toch wel, hoop ik, ja? Nou ja, wil je wat vertellen over je weekend? Pak dan even de telefoon, hè? 5730393. Ik zit klaar voor de telefoon, dus mocht je iets te melden hebben... Misschien belt er ook nog wel een boer, want die hebben zat te melden vandaag. Ze zijn nu op dit moment aangekomen bij het provinciehuis. Zo'n 200 trekkers zijn daar aangekomen... En er waren veel meer boeren. Want er zijn ook boeren met de auto gegaan. En uh, met het openbaar vervoer. Om te gaan protesteren tegen die stikstofnorm. Die hen verstikte in het uitvoeren van hun bedrijf. En uh, ze hebben hele goede argumenten hoor. Zoals een uh, dame zei. Die, daar, uh, die ook een boerenbedrijf heeft. van: uh, Er worden geen uh, beslissingen met ons genomen. Maar over ons. En ze moeten niet over ons beslissen, maar met ons. En daar heeft ze gelijk in. Nou, ik hoop dat ze heel wat gaan bereiken vandaag. Want ja, de boerenbedrijven zijn toch wel verschrikkelijk belangrijk... voor ons in ons eigen land. Zowel als voor de export. Want ik liet me zo net vertellen... dat er voor uh, zo'n uh, slordige 10 miljard per jaar... Um, de grens overgaat vanaf de boeren... Dus het is een niet mis te verstaande sector. Goed, ook een fijne sector. Uw lokale radio. Oh, wat heerlijk dat u weer luistert. Hartstikke gezellig. Ik heb denk ik een uh, leuk programma meegenomen. Met uh, aardig wat artiesten die vandaag jarig zijn. Of dat we dan uh, vandaag hun sterfdag herinneren. We hebben een heerlijke 3 in 1 Waar we straks mee gaan beginnen. Oh, die is lekker hoor. Ik ga er straks even wat over vertellen. Ik heb natuurlijk een nog veel lekkerder dan de muziek... een superlekker recept meegenomen voor u. De kip-tandori. En als u niet kan wachten, lees hem even na op onze Sanford Lunch-site. En uh, ja, rond kwart over één, zoals gebruikelijk... ga ik proberen contact te zoeken met onze razende reporter Joop van Es... om van hem te horen wat er het afgelopen weekend is gebeurd. Ik ben benieuwd of hij ons ook over het basketbal gaat bijpraten, want hij was er niet. Hij moest uh, Acte de Presence geven in de grote krocht bij uh, een leuke muziekapel. Nou, we ben razend nieuwsgierig hoe die verloop is. Alhoewel je kan het best raden, het zal supergezellig geweest zijn. Kan haast niet anders. Maar goed, woorden straks allemaal uit de mond van de Joop van Nesso rond de klok van kwart over één. Nou, wat zullen we gaan doen? Zullen we eens gaan beginnen met het programma? Ik zei al: de 3 in 1. Ik heb drie mooie nummers uitgezocht van Diana Ross. Wat een prachtige zangeres is ze toch, hè? Zowel om te zien als om naar te luisteren. En dat is wat we gaan doen met een heerlijke 3 in 1. Ik ja. Diana Moss. luisteren naar Love Hangover... Theme from Mahogany... en My Old Piano. Drie van de vele prachtige nummers... die door haar zijn bezongen. Ja, ja, ja, ja. Diana Ross, prachtige zangeres. Uh, ze is geboren... op 26 maart... 1944. En... Uh, ze heet eigenlijk Diana Ernestine Earl Ross. En ze komt uit de Verenigde Staten. En ze werd geboren in een uh, gezin als tweede met zes kinderen. En in oktober 19. Of nee, wacht even, laat het ergens daarvoor nog beginnen. <laughs> in 1967 werden uh, Diana en Diana Ross en de Supremes. Uh, Ver, nou ja, nee, ik doe het helemaal verkeerd. Nou, dat gaat helemaal niet goed dit. Ik wilde vertellen dat ze een groep vormden, de Primetimes in 1959... die in 1961 werd veranderd in de Supremes. Daarna verliet Barbara Martin de groep... en in 1967 werd de groep omgedoopt door Diana Ross en de Supremes. In oktober 1969 verliet Ross de groep en begon ze aan een solocarrière, die ook succesvol bleek, net als die Supremes. En in 1963, euh, 1973 sorry, bracht ze een album uit met duetten met Marvin Gaye onder de titel Diana en Marvin. Nou, daar hebben ze hele grote hits mee gescoord. Maar uh, ze liet het niet alleen bij het zingen... want in 1978 speelde Ross de rol van Dorothy in de filmmusical The Wiz. En Michael Jackson vertolkte die uh, rol van vogelverschrikker in die film. Nou, dan had ze nog in 1981 een, een geweldige hit... Met, samen met Lionel Richie, Endless Love. Dat bleek trouwens de bestverkopende single uit haar carrière te zijn... Nou, begin jaren tachtig begon haar carrière wat neerwaarts te gaan. En om dat te voorkomen werd er contact gezocht met de Bee Gees om een hit voor haar te schrijven. En deze samenwerking resulteerde in het nummer Chain Reaction, Reaction dat in 1985 uitkwam. Het werd een grote hit in onder meer Engeland, waar het op nummer 1 kwam. Nou, Ross is twee keer getrouwd geweest met Robert Ellis Silberstein van 71 tot 77. En met M Arne Nes, denk ik dat je het uitspreekt, junior, van 1986 tot 2000. Nes overleed in 2004 ten gevolge van een ongeval tijdens het bergbeklimmen. Diana Ross heeft twee dochters met Silberstein en twee zoons met Nes. En daarnaast heeft ze een dochter met Barry Gordy... die geboren werd toen Ross een half jaar met Silberstein getrouwd was. En in 2009 werd ze grootmoeder. Nou, tot zover Diana Ross. Ik ga door. Moet ik wel de goede muis weer pakken? Kijk, ik heb twee muizen naast elkaar en af en toe pak ik de verkeerde muis. Heeft u daar ook wel iets last van? <laughs> nou, goed. Um, we gaan een, een nummer draaien van David Bowie. Gisteren is de musical Lazarus in première gegaan. En uh, laat dat nou verdikken, maar ook een prachtig nummer zijn. Oh oh oh, oh, oh, oh, die moest ik helemaal niet hebben. We gaan luisteren naar Lazarus van David Bowie. Heerlijk nummer van David Bowie, Lazarus. Zo'n is een beetje zijn laatste werk uh, wat we van hem mee hebben mogen krijgen. Helaas overleden. Ja, ja. Ja, ik, ik zei het al, gisteren is uh, de musical Lazarus in het nieuwe de Lamar in Amsterdam in uh, première gegaan. Dus uh, mocht u uh, van al dat moois van David Bowie het, het een en ander willen horen... er staan daar een paar dijken van uh, acteurs te spelen. En uh, het schijnt heel mooi te zijn... naar wat ik van de reacties van, uh, na de première van gisteren heb gehoord. Maar goed, dat zeggen ze altijd natuurlijk. Ja, er is ook uh, weer een ontwikkeling uh, op, het, op het circuit. Want met de, tenminste, het de circuit met de site-events, daar gaat het eigenlijk meer over. Want Zandvoort uh, wil maximaal profiteren van de terugkomst van die Formule 1. En tijdens de Grand Prix dagen zal het programma zorgen voor spreiding van de bezoekers met een ticket voor het circuit. Um, nou, Gielissen, dat wordt de overkoepelende vergunninghouder... voor. Uh, lokale of niet lokale bedrijven en organisaties die een activiteit willen organiseren rondom de Formule 1. Het bedrijf Gielissen heeft meer dan 80 jaar ervaring op het gebied van projectmanagement... en organiseert al jaren impactvolle uh, publieksevenementen. Zo organiseerde ze voor bekende merken zoals... Uh, nou ja, ik ga ze niet noemen, bekende merken... <laughs> Ik kan ook niet voor een reclamecommissie moeten verschijnen. Zo is het toch? Maar goed, ze organiseren dus voor bekende merken spraakmakende evenementen. Nou, de gemeente is ervan overtuigd hiermee een solide partner in huis te hebben gehaald... die de juiste kwaliteit kan waarborgen. En Gielissen zelf is natuurlijk bijzonder trots op deze samenwerking... en kijkt ernaar uit om een positieve bijdrage te leveren... aan de positionering van het dorp rondom de Formule 1. Nou, spannend... Er is trouwens uh, nog iets over die uh, Formule 1 te melden. En dat ga ik even aan u voorlezen. Want de redactie van Andere Tijden Sport die is op zoek naar amateurfilmbeelden... die gemaakt zijn tijdens de Grand Prix van Zandvoort uh, zo tussen, dus tussen 1948 en 1985... Uh, andere Tijden Sport, dat is het sportgeschiedenisprogramma van de NOS en de NTR. En het wordt gepresenteerd door Tom Egberts. Nou, de redactie is momenteel bezig met een uh, aflevering die in januari wordt uitgezonden. Waarvoor ze in binnen- en buitenland op zoek is naar uniek privémateriaal. Dat kunnen racebeelden zijn. Maar het mogen ook opnames zijn van het publiek, van de reis naar het circuit. Of de tocht terug naar huis of alles wat daar rondom heeft gehangen. Nou, Heeft u nou materiaal nog thuis liggen waarvan u denkt dat het interessant is voor de redactie van het programma Andere Tijden Sport? Dan horen zij dat heel graag en u kunt contact met hen opnemen via mailadres. Ik ga even de bril opzetten hoor, dat ik het niet verkeerd zeg. Oh, nou, dat heeft geen zin om afstand. Put deur, momentje hoor, ik ga even, even wat dichterbij. Ja, oh, dat is heel simpel. ATS, andere tijden sport. Dus de afkorting ATS, apenstaartje, ntr.nl. Dus uh, laat even weten als u uh, materiaal heeft over de sportgeschiedenis van de Grand Prix. ATS, apenstaartje, ntr.nl. Goed, dat gezegd hebbende, ik hoop dat er heel wat binnen gaat komen. Gaan we eens kijken? Want ik had u al gemeld dat er al wat artiesten zijn vandaag. Die, uh, het zij jarig zijn of uh, het zij op, op deze datum overleden zijn. En we gaan er eens eentje uitpikken. Laten we uh, gaan luisteren naar Freddy Fender. En uh, het is een nummer waarmee ik volle zalen heb getrokken. Hans weet nu precies waar het over gaat, toch Hans? Nou, daar komt hij hoor, Freddy Fender, artiest in het licht. Die, die,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 En y te baja de bueno a los dos pero si te hace llorar, a mí me puedes hablar y está Contigo quando tristes I'll be there anytime time you need me by your side to drive away every tear drop that you cry. MUZIEK Ja, Freddy Fender. Geboren als Baldemar Huerta in San Benito, Texas op 4 juni 1937 en overleden in Texas op 14 oktober 2006. Het is alweer 13 jaar geleden dat deze mooie man overleden is. Zijn artiestennaam ontleende hij aan zijn favoriete merk elektrische gitaar... de Fender. daar heb je hem al hè. Hij had in Nederland twee hits in 1975. Deze die we net hoorden, Before the Next, Teardrop Falls... en Wasted Days and Wasted Nights, ook zo'n heerlijk nummer... De eerstgenoemde haalde de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En in 1990 kregen Fender en zijn groep Texas Tornadoes een Grammy Award in de, beste, in de categorie van beste Mexicaans-Amerikaanse artiesten. Nou, dus niet niks, hè? Hij werd ook geëerd met een ster in de Walk of Fame Europe in Rotterdam. En in 1985 werd hij opgenomen in America's Old Time Country Music Hall of Fame... In 2002 die, onderging hij een levertransplantatie en vier jaar later overleed hij op 69-jarige leeftijd aan longkanker. We gaan er nog één doen. Ja, toch? Want Asher is jarig vandaag. Asher. Let's go! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, you it? Let's go. In the yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, She was checking up for me From the game, she was singing in my ear You would think that she knew me Decided to cheat okay. Conversation got heavy She had me feeling like she's ready to blow Oh, oh, oh Oh, oh, oh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 Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, Usher, jarig vandaag. 14 oktober 1978 is hij geboren in Dallas, Texas. Ja, zie je alweer een oude man aan het worden, 41 jaar alweer. Een Amerikaanse R&B-zanger, een producer en acteur. En met hulp van Sean Combs rolde Usher de R&B-wereld in... en bracht hij op 15-jarige leeftijd al zijn eerste album uit. Usher kreeg wereldfaam na zijn album My Way uit 1997. En vooral het album Confessions uit 2004. En ook heeft Usher enkele bijrollen gehad in films. En in 2016 kreeg hij een ster op de Hollywood Walk of Fame. Nou, dat zijn er dan weer twee jarigen die we gehad hebben. Er is, uh, zoals u weet, draai ik ook altijd graag Zandvoorts werk... Daar ga ik nu ook tot over. Want wie is er gisteravond met een solotournee begonnen? Alain Clark. Hartstikke akoestisch. Gewoon in zijn eentje. In kleinere settings. Niet uh, zoals hij uh, de afgelopen tijd heeft gedaan. In bijvoorbeeld het Carré en dergelijke. Nee, gewoon in de kleinere theaters. En gezellig met elkaar. Met een interactie. En hij eh, heeft ook een, een, een mogelijkheid voor lokaal talent om mee te gaan doen. Ik weet niet precies hoe het werkt. Ik heb al geprobeerd om het uit te vinden, maar dat is me nog niet gelukt. In ieder geval gaan we eh, een van zijn laatste nummers draaien. Pracht nummer wat hij weer heeft neergezet. Hij heeft er een paar weer heel mooi geschreven. Maar ik heb vandaag gekozen voor het nummer Slow Down. Alain Clark op tournee de komende maanden.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 Stones as I stroll my block I'll say hello but I'm not gonna stop Trust in good, keep my door unlocked I'm gonna keep on a walking, Cause I can't uh. I could just fly to where the sun is I could just tell her how I feel Cause if I wait until forever Then I probably never will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 give back the love that comes my way. Some of my friends will get upset. I'm not good at calling back. They all know I'm a busy man. Maybe I'll hang out tomorrow if I can. But only if I can.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 Slow the love that comes my way. Sorry alleen ik sprak door jij. Slow down. Alain Clark. Even zijn laatste nummers weer. Prachtig, uh, prachtig gedaan. Slowdown, ja, dat geldt natuurlijk ook. Of tenminste geldt natuurlijk. Dat is ook een oproepje dat ik wil plaatsen aan de automobilisten... en de andere verkeersdeelnemers. Jongens, doe rustig aan onderweg. Vooral nu de dagen weer kort zijn. Het regelmatig regent. Het weer donker is ochtends. En alle jeugdigen weer op weg gaan naar school. En iedereen weer op weg naar het werk. Hou goed rekening met elkaar. en Probeer goed zichtbaar te zijn in dat verkeer, hè? want uh, goed werkende verlichting en reflectoren kunnen de kans op ongelukken drastisch verlagen. En het is trouwens ook zo dat de politie daarom de komende tijd ook regelmatig verkeerscontroles gaat houden die voornamelijk gericht zijn op die fietsverlichting. Tijdens de controle op de schotenweg kregen 67 fietsers een bekeuring omdat ze geen verlichting voerden of hun licht gewoon niet aan hadden staan. En er waren nog dertien bekeuringen voor onder andere opgevoerde bromfietsen. Fietsers die een mobieltje in hun hand hadden en rijden zonder rijbewijs. Dat was dan waarschijnlijk voor automobilisten. Dus mensen, hè, hou een beetje rekening met elkaar op de weg. Zorg dat je verlichting in orde is en zorg dat je niet te hard rijdt... zodat je overzicht kunt houden in het verkeer. Ten einde allerlei narigheid te voorkomen... Uh, Oké, okay. ik had een... Uh... Ja, we gaan het gericht doen van vandaag, het receptje. Nou ga ik wel even de bril erbij opzetten. Ik heb gekozen voor een heerlijke kip tandoori. Je hebt heel wat ingrediënten nodig, maar het is een super makkelijk recept. En het kan eigenlijk niet missen. Heb je pen en papier al bij de hand? Niet? Niet? Nou, maakt niet uit, want ik heb het recept ook geplaatst... op onze Facebook-site van Zandvoort Lunch. Dus dan gaat u naar facebook.com facebook slash Zandvoort Lunch. En dan kunt u meteen de pagina liken. Liken bedoel ik, liken. <lacht> en dan blijft u helemaal op de hoogte van alles... wat er bij de programma's van Zandvoort Lunch gebeurt. Maar we gaan nu over naar de kip tandoori. En we hebben nodig om dat recept te maken. Het is trouwens voor vier personen hoor. Dus als je, als je voor minder... Dan, uh, nou ja, goed, dan doe je wat minder kip en dergelijke. Maar we hebben voor vier personen nodig... 500 gram kip. Een ui. 350 gram rijst. Naambrood. En optioneel verse koriander. We gaan ook een marinade maken voor de kip en daarvoor heb je nodig een eetlepel olie, een theelepel komijn, een halve theelepel cayennepeper, 1 theelepel kaneel, een eetlepel limoensap, een theelepel kurkuma, een theelepel korianderpoeder, 2 cm fijn gesneden gember, en 170 gram Griekse yoghurt waar 10% vet in zit. Nou, dat waren de ingrediënten. En wat gaan we nou met al die spulletjes doen? Nou, we gaan eerst alle ingrediënten voor de marinade in een kom doen. Daar voeg je dan die kip in blokjes aan toe. Dus die moet je eerst even snijden. Hè? Dek af met een folie en laat dat ongeveer 2 uur marineren in de koelkast. Hoe langer je marineert, hoe lekkerder die wordt natuurlijk. Niet langer dan drie dagen trouwens. <laughs> maar dat begrijpen jullie wel, toch? Maar goed, één tot twee uurtjes is genoeg. Je gaat dan de rijst gaar koken. Terwijl die opstaat, ga je de ui snipperen. Je verhit een pan en je voegt de ui daaraan toe met een beetje olie. Voeg de kip toe met de marinade... En verwarm dit tot de kip gaar is. En dat duurt ongeveer zo'n 20, 25 minuten. Dat heeft hij wel nodig. Voeg dan eventueel nog wat Griekse yoghurt of water toe als de saus te dik is. Serveer de kip tandoori met rijst, naambrood en eventueel met wat verse koriander. En een tip van mij, een frisse salade is er heel lekker bij. Nou, dat was het recept. Het viel toch reuze mee? En ik denk dat die hartstikke lekker smaakt. Dus ik zou zeggen, mocht je hem gaan proberen, eet smakelijk. En nogmaals, als je het even terug wilt lezen en ook wilt zien hoe het eruit... want ik heb zelfs een foto ervan erbij gedaan. Dus als je dat even wil nalezen en wil zien... ga dan even naar de Facebook-site van Zandvoort Luncht. Nou, na dit uh, zachte melodietje is het tijd om even weer de stof uit de oren te blazen. Want de dijk heeft ook een nieuw nummer. En het is nu of nou hoor. MUZIEK schitter van zon, met zilveren water en wij hier op ons balkon. En aan de overzijde dat machtige grijs, door het groen en de bomen van een stad die verrijst. This is Ja, en meteen gingen we al door naar het volgende nummer. Het was helemaal nog niet de bedoeling. Nee, want ik heb nog een artieste in het licht. En dat is uh, Margriet Eshuis. Die is vandaag jarig. de piep. Hoera. Artiest in het licht. Met dit nummer gaan we straks uh, het uurtje uit. Even naar het NOS Journaal en de boodschappen en daarna kom ik bij u terug... Testhuis. 67 wordt ze vandaag. En bekend van de groep Lucifer, hè? In 1972 werd hij opgericht. Wij zien elkaar zo weer. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9